van kam met het er journaal. Popodium 013 in Tilburg krijgt een boete van 10.000 euro... omdat het meedoet aan de actie De Nacht staat op. Ondanks de opgelegde boete blijft 013 open. Op veel plekken in het land openen clubs de deuren om te protesteren tegen de lange periode van sluiting... door de coronamaatregelen. In Haarlem is een feest stilgelegd in het patronaat. Het popodium hing een boete van 50.000 euro boven het hoofd... als het de deuren niet zou sluiten. In Rotterdam is club De Huiskantine op last van de gemeente gesloten... zegt de RTV Rijnmond. De Amsterdamse zender AT5 zegt dat er rond het Leidse ze plein veel uitgaanspubliek op de benis. Ondanks dat burgemeester Halsema dreigde met een boete van 4.500 euro, zijn veel Amsterdamse clubs toch opengegaan. Australië sluit zijn ambassade in de Oekraïnse hoofdstad Kiev vanwege de dreigende escalatie. Er wordt nu een tijdelijk kantoor ingericht in Lviv, in het westen van het land. Veel landen hebben hun burgers opgeroepen Oekraïne te verlaten, waaronder ook Nederland. Luchtvaartmaatschappij KLM liet vandaag weten per direct te stoppen met vliegen op Oekraïne. Een telefoongesprek vanmiddag tussen Biden en Poetin leverde niks op.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 Tata Steel heeft een onafhankelijke expert gevraagd... om onderzoek te doen naar de mogelijke dumping van steenkool en ijzererts. Gisteren meldde de IJmuider Courant op basis van eigen onderzoek... dat het bedrijf Schippers contant betaalt... om die restanten van de grondstoffen voor de fabriek in zee te lozen. Het weer vannacht in het binnenland mogelijk nog een graadje vorst. Op de wallen kan wat regen vallen. Overdag vooral in het zuiden en oosten opnieuw vrij zonnig en 10 graden. In de rest van het land bewolkt en een graad of 7 tot de avond blijft het droog. Dit was het scenario. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht. Really?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 Happen again Klinkt André, het is stil en stil geweest. Al die maanden binnen zitten, wat heb ik dit gemist? En iedereen gemeend gemeent. Zij krijgt een drankje en een schouder. Hij doet zijn verhaal. Er is niemand meer alleen, het is tijd.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 Dus vanavond gaan we los voor tien. De korenstem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend. Even los met z'n allen, even zonder de zorgen. Of op z'n minst, of we waren voor morgen. En breng een toast op de eerste rond. En kijk je aan en zeg, mogen er nog vele volgen. Het is de tijd, de hoogste tijd.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 You remember how it used to be, when you used to say you'll we'll always be your lady, cause you're all woman, from Monday to Sunday, I love you much more than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 I swim in a bar storming in take you to Tokyo London Ja, jij bent mijn beste helft, jij bent mooier dan Kylie. Ik wil jou als mijn wifey, koop je nieuwe Nike's, exclusieve Nike's. Zoveel vissen in de zee, maar die zwemmen allemaal met de storming mee. Neem jou naar Tokio, naar Londen of alleen. Dus stop maar in de mei, dan ben je altijd safe. Ik neem jou niet voor lief, dus neem mij niet voor lief. Weet dat liefde gratis is, weet dat mijn liefde gratis is voor jou. Ik neem jou niet voor lief, neem jou niet voor lief, dus neem mij niet. you La, da, da, da, da, da, da. It's better than it's ever been Cause we can talk it through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 I'm in the grainy movie.